De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Prins Charles heeft bij de start uitgezwaaid. En de renners hebben de heuvel gehad negen keer en zijn weer op weg naar Londen. Komend uur het vervolg van de wegwedstrijd bij het mannenwielrennen. En buiten al die Olympische aandacht ook nog even aandacht... voor die enorme vakantiedrukte op de Franse wezen. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Ewout de Jong.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 Oeganda kampt met een uitbraak van de dodelijke ziekte Ebola...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 De drukte op de Franse snelwegen neemt af. De grootste knelpunten zijn nog altijd de A7 in de Rhônevallei en de A9 bij Perpignan. In het westen staat het verkeer op diverse plaatsen vast... op de A10 Parijs richting Bordeaux... en verderop op de A63 bij de Spaanse grens. Op het hoogtepunt, rond 1 uur vanmiddag... stond er 520 kilometer file op de Franse wegen, meldt de ANWB. Na vieren neemt de druk er waarschijnlijk overal snel af. En volgens de ANWB is dit weekend het op 1 na drukste van het jaar. Volgend weekend maakt Frankrijk zich op... voor de traditionele zwarte zaterdag.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 Eh, drie minuten over vier. En vanuit Engeland gaan we zo bellen met de ANWB over de files in Frankrijk. Kunt u nog volgen? We beginnen met het wielrennen, dat kunt u vast volgen. De wegwedstrijd van de mannen op de Olympische Spelen. Ligt Gilbert nog altijd voor op, uh, op kop, Gio Lippens? Gilbert is alweer ingelopen. En uh, dat betekent dat we nu een uh, hele grote koproep hebben. Van ik denk zo'n mannetje of 35 die een voorsprong hadden op 40 kilometer van de streep... van 52 seconden op het peloton... waar Bernard IJssel nog steeds voor Mark Cavendish rijdt. Dat is toch echt wel een heel bijzonder gezicht, hoor. Geen landgenoten, wel ploeggenoten. David Miller zit er ook nog steeds bij. Natuurlijk zit hij erbij, want die moet tempo maken dadelijk... in die laatste kilometers. Maar wat zullen ze hard moeten werken om die kopgroep terug te gaan pakken? Je ziet Cavendish ook af en toe even naar ademhappen... even die mond open, terwijl hij weet dat hij het zwaarste achter de rug heeft. Dat hij weet dat hij in ieder geval... Box Heel overleefd heeft. De voorsprong loopt op hoor van de kopgroep op de achtervolgers. 58 seconden is het inmiddels geworden. En bij die kopgroep aangesloten ook Alejandro Valverde. Luis Leon Sanchez, Vino Kurov, Albacini, Albassini, Lagotti, Nortauw, Cancellara en Taylor Dat zijn toch echt mannen die hard tempo kunnen gaan rijden. En dat zou alleen maar gunstig zijn voor de kopgroep. Waar we dus twee Nederlanders hebben: Lars Boom en Robert Geesink in die kopgroep. Op bijna een minuut van het peloton. Nu is de grote vraag. Gaan ze in die laatste 40 kilometer het gat dichtrijden van die minuut? Of krijgen ze het niet dicht met die coalitie van Engelsen en Duitsers? Hier zijn Live vanuit Londen, Tom van Hek en Lucella Carrasso. In Hilversum zit de man die ons bij de Tour zo hielp 23 dagen lang. Onze vaste analist Bart Voskamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we hebben altijd geleerd dat het gaat om landenploegen. Maar we zien nu toch ook dat gewone ploegbelangen wel een hele grote rol spelen. Bart, deze middag. Of mag dat niet zeggen? Nou, dat mag je zeker zeggen. Dat, uh, ja, dat doet me wel een beetje pijn. Je hoopt toch een beetje op een zuivere sport tussen de landen bij zo'n Olympische Spelen. Maar als uh, ja, Bernhard IJssel mee gaat rijden, dan, uh, dan zie ik dat landenbelang niet echt zitten. Wij zitten hier in Engeland en het gaat maar over één ding eigenlijk na die opening. Dit moet de medaille worden. Alles is erop afgestemd. Er gaat bijna ten onder aan de spanning, zeiden sommige mensen. Maar als we het koersverloop nu zien, met een klein minuutje verschil tussen die hele grote kopgroep en daarachter. Heeft dit kans van slagen? Want het is wel een hele grote groep. Hè? Nou, ik heb heel lang getwijfeld of het kans van slagen had. Maar nu ik alle namen in de kopgroep hoor... En hoe hard er ook van voren wordt gereden... dan denk ik dat we nog best spannend kunnen houden tot op de streep. Ja, er, er is uh, sinds gisteren veel gesproken over een pact tegen de Britten... Hè, tegen de, de groep van Cavendish. Is, is dat wat je nu terugziet? Ja, het is de enige kans om, uh, om überhaupt maar uh, voor goud te gaan als je, uh, als je geen Cavendish heet. Want Cavendish is in principe gewoon de, de snelste. Dus de koers zal hard gemaakt moeten worden. En ja, dat, dat hebben eigenlijk alle landen wel gedaan. Waaronder Nederland. Uh, Westra, die was volgens mij de eerste die demareerde. Nou, en daarna hebben we alleen maar demarages en groepjes gezien. Dus uh, de Britten zullen wel uh, flink aan de bak moeten om uh, dat uh, te kunnen... Maken straks. Want we hoorden net Gio die zei al van Kevin is af en toe echt buiten adem. Hij, hij moet meewerken want ze zijn met z'n vijven maar met z'n vijven natuurlijk. Als je kijkt naar de Tour maakt dat echt veel verschil ook bij een vlakke etappe, dat je maar met z'n vijven bent. Ja, dat scheelt denk ik dat je 40% minder aan, aan mankracht hebt. En dat betekent dat de jongens die op kop moeten rijden... die moeten heel veel op kop rijden. Ze rijden natuurlijk al vanaf geloof naar na 10 kilometer zijn ze gaan rijden. En ze moeten er 250. Dus dat betekent dat je 230, 240 kilometer met vier man op kop moet rijden. dan krijgen ze nu wat hulp van, van IJssel. Omdat ze het anders denk ik sowieso niet zouden halen. Dus ze moeten hier en daar een beetje vriendjes maken. Ja, de Sloveen Sagan, die is in zijn eentje. Er, wil dat zeggen dat hij het uiteindelijk niet redt? Of haakt hij dan weer aan bij, bij wat vriendjes? Hoe gaat dat ja, dan? Ja, die, die, uh, die moet gewoon profiteren van, uh, van de trein van de Britten. Die zal zich uh, straks niet ver ophouden van, van Cavendish. En die zal, uh, als het een sprint wordt, zal die, denk ik strak bij hem aan het wiel zitten Of net iets eerder aan moeten gaan. En dan, dan heeft hij verder een goede kans natuurlijk. Alleen we hebben op de die zee gezien ja, dat Cavendish gewoon echt in vorm is. We hebben ook 23 dagen lang in de Tour kunnen constateren... dat we niet zo gek tevreden waren over het Nederlandse wielrennen. Dat konden we ook niet. Um, kunnen we, als we vandaag kijken, zeggen... nou, die vijf mensen die hier rijden... dat zijn wel hele waardige Nederlanders in die koers? Ja, echt. Ik vind, ik vind het echt super. Uh, tuurlijk we hebben we allemaal uh, ons commentaar gehad op de Nederlandse renners. En dat mocht ook, want het was niet goed. Maar we hebben nu gewoon echt een team gezien. Uh, we hebben Westra zien demoreren. We hebben Gezing gezien. We hebben Boom gezien. Nou, we hebben nog Langeveld en Terpstra achter de hand... voor als ze straks toch nog dichter bij elkaar komen. Komt dat Terfstra misschien nog in de finale nog een keer uh, iets kan proberen? Wat uh, wij gaan zien, is uh, een, een voortdurende inhaalrace nu. Maar die groep vooraan is heel groot. Maar de kans dat daar die samenwerking ergens gaat wegvallen. Want het is een Olympische titel, is dat hetgene wat ze kan nekken? Ja, dat, dat is uit, uiteindelijk het probleem. Kijk, een groep kan ook te groot zijn. Want dan, dan zijn er een paar die eigenlijk niet meer kunnen. Dus die zullen zich gaan, weg, gaan wegsteken. Waarvan de mannen die wel willen rijden denken van... ja, er zitten er een paar te linken, dus die rijden niet mee. Ja, dan krijg je onnedigheid. Dus uiteindelijk zullen deze 22, als ze blijven, zeker niet samen blijven. Dan wordt er in de finale gewoon continu gedembereerd. En er zullen er groepjes gaan wegrijden. Ja, Tom zegt het al. Het zijn natuurlijk de Olympische Spelen. Als je, als je het hele seizoen bekijkt, hè, ook, ook met een tour erbij, een wereldkampioenschap. Hoe, hoe ligt een Olympische plak binnen het wielrennen? Nou ja, dat is... Uh, in 92 was het, nog, was het nog voor de amateurs. Dat heb ik ook nog meegereed, Maar vanaf 96 uh, is het prof, een professionele medaille geworden. En, en een professionele uitstraling. En ik denk dat, tenminste, ja, dat is meer mijn gevoel. En ik denk ook binnen het wielrennen dat dat wel steeds groter wordt. En ja. je zult een Olympisch kampioen worden. Dan uh, denk ik dat je dat liever bent als wereldkampioen. Kevin, is jij daarover ook in de Britse pers? Hè? We rijden het hele jaar voor het geld. Maar we willen wel heel veel van dat geld inleveren. Om uh, die Olympische titel, natuurlijk ook in het thuisland. Maar dat is wel echt doorgedrongen. Want wat dat jij zegt, het heeft niet zo'n historie, die wegwedstrijd... maar begint het wel steeds meer te krijgen. Ja, zeker, absoluut. Uh, en je merkt ook gewoon in de, in de hele aanvang naar, uh, naar deze Spelen in Londen. Ja, dan zijn er ook in alle interviews, uh, dan, dan lees, je, lees je of je hoort het in interviews ook terug... dat uh, de renners daar echt wel, uh, echt wel op hebben staan. En, uh, je ziet en er... hoe komt dat eigenlijk? Is dat dan een soort afspraak nou, dat, uh, dat, op een gegeven moment? Dat, moet hoe, dat, moet gaat natuurlijk, gaat dat? Dat moet een beetje groeien, omdat het uh, in het verleden bij de, bij de pro's geen Olympische sport was. En dat op een gegeven moment wel is geworden. Je moet helder verhalen eigenlijk krijgen van, van de echte helden. Ja, natuurlijk. Ja, dat ook. Maar God, het zijn de Olympische Spelen. Wat, wat wil je nog meer? Eén keer in de vier jaar. En wereldkampioenschappen kun je elk jaar rijden. Dat is nog een beetje doorgedrongen in het wielrennerij natuurlijk. Als je, als je naar het decor kijkt hè, trouwens. Want euh, nou ja, we zien ze natuurlijk vaak in de zuidelijke landen in Europa. Of in België rijden. Frankrijk, nu, nu door Groot-Brittannië. Hoe vind je dat om die profrenners zo'n beetje door Londen te zien uh, rijden? Ja, wel mooi. Je hebt gewoon een heel ander decor. Je bent natuurlijk gewend aan de vaste decors van, van... vooral met namelijk Frankrijk Kijkt natuurlijk... iedereen kijkt naar de Tour. en de Ronde van Spanje kijken we een beetje naar het dorre landschap. En we zitten hier naar, uh, naar een groen geheel te kijken. En, uh, <laughs> en wat ook wel leuk is, je ziet geen blote meelopende <laughs> toeschouwers nee, zoals in de nee. Tour. Dus het is heel, heel degelijk en heel keurig. En, en, en daartussendoor rijdt, dan, uh, ja, rijdt er zo'n trein met Britten zo hard op kop. Nu. Dat is gewoon echt prachtig om te zien. En zo veel mensen ook en die ze allemaal waardig gedragen. We gaan het volgen, want we krijgen een loeispannende finale. En voor wij daarover gaan verder praten, gaan we eerst even naar iets heel anders. U hoorde het net al, echt de hele dag al, de drukte op de Franse wegen dit weekend. De vakantiegangers allemaal op weg naar het zuiden. En komen heel veel anderen tegen die hetzelfde plan hadden, ook naar het zuiden. Dus de lange files traditioneel. Wijnand Zwaan van de ANWB, die beruchte zaterdag. Het is nog niet eens de ergste, geloof ik. Hè? Maar eh, eh, wordt het alweer een beetje beter? Ik begreep van wel, hè? Ja, het wordt uh, nu stukken beter. Op het hoogtepunt uh, vanmiddag stond er ruim vijf kilometer fieden. Dat is fors. Het is nog niet de allerdrukste zaterdag. Die komt nog. Maar uh, het, was, het was echt dringend op de Europese wegen. Niet alleen in Frankrijk. Nou is dit al jaren uh, het geval. Hè, dat je ze zaterdagen kunt uittekenen. Volgende week wordt weer erger. Waarom blijven wij met z'n allen op dezelfde tijdstippen precies dezelfde dingen doen? Is dat omdat alle huisjes en zo op zaterdag ruilen? Wat, wat, wat is dat toch? Ja, dat, dat is vaak niet anders. Want uh, aanbieders van vakantiehuizen die, uh, ja, die bieden ze aan van zaterdag tot zaterdag. Dus uh, we willen dan toch op zaterdag aankomen. Dat is niet Anders. Maar toch zien we wel een verbetering, hoor. Um, eigenlijk uh, hadden we verwacht dat er, dat er nog meer files zouden staan in Frankrijk. Uh, en we hebben gezien dat er vooral ook gisteren, uh, vrijdag... heel veel uh, drukte was op de Franse wegen. Bijna net zo druk als vandaag. Dus wat dat er gaat, is er wel sprake van spreiding. En wat voor, in tijd, in wat voor uren moet je denken... doen mensen er drie, vier uur langer over, bijvoorbeeld, naar zo'n Zuid-Frankrijk? hangt er vanaf, sterk vanaf uh, waar we het over hebben. In Frankrijk uh, valt gewoon de lengte van de files op. In de Ronnevallei naar het zuiden, ja, 30 kilometer. Ja stond er vanmiddag heel fors, maar uh, dat zijn geen wachttijden. Uh, een heel ander verhaal is bijvoorbeeld Zwitserland... waar je voor de Gotthardtunnel gewoon een uur stil komt te staan. Ja, we zeggen ook altijd rij dan om via Zurich, dat kan. Dat, dat is uh, misschien 50, 60 kilometer om, maar je, je rijdt gewoon door. Uh, maar ja, ook in Oostenrijk hebben we dat gezien vanmiddag. Bij de Fernpas en bij de Karawankentunnel... ja, daar stonden mensen gewoon, uh, gewoon anderhalf uur vast... omdat ze daar geen alternatief hadden. En dat begint nu allemaal een beetje op te lossen. Ja. Uh, volgende week, dat hoorden we net ook de nieuwslezer zeggen... dan wordt het pas erg druk, de beroemde ja. Zwarte Zaterdag. He. Wat gaan we dan uh, krijgen? Gaan we dan de duizend kilometer halen of zo? Zetten we daarop in, taartje? Nee. Wat doen wij Nee, we, we denken van niet. Nou, het, het is geen feestje. Maar, uh, nee, maar. Het, ja, het, het is altijd even kijken van hoe erg wordt het. En ja, we denken dat we geen record gaan halen. Want uh, ja, we merken toch ook door, door de algehele recessie in Europa... dat het in algemene zin wat minder druk is op de weg. Uh, ja, we hebben in het verleden ooit wel eens uh, aan, de, aan de duizend kilometer file in Frankrijk gezeten. Dat gaan we nu niet halen, want uh, ook Frankrijk kent inmiddels een redelijke vakantiespreiding. Uh, maar het wordt druk, dat is, dat, is, uh, dat is een ding wat zeker is. Dus ja, ik wil eigenlijk maar één ding zeggen. Uh, hou de verkeersinformatie heel goed in de gaten. En vertrek niet allemaal tegelijk, dus niet allemaal als morgens vroeg vertrekken. En vaccine, lichtjes en dekens is alleen in de winter, geloof ik. Ja, dat is water. alleen in de winter Veel water, water. Veel water. water. water. water ja. alleen. Oké, okay. ja, we gaan <laughs> het doorgeven. Dankjewel. Bijna op het water. Graag gedaan. Ik heb mijn tijd gevoeld. De spaces die we hebben geroond. En ik heb mijn mind op het second best. All the scars die komen met de greenness. En ik heb mijn ogen naar het bodem.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 I fall between the sheets Or feeling blind To realize All I was searching for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 Highs oh, like wildflowers, cloud oh. Een voor de Britse wielrenners misschien wel. Keep your head up van Ben Howard. Gio Lippens. ja kijk naar... Ja, mogen we het al de finale noemen van de wegwedstrijd? Ja, dit is toch echt wel de finale, hoor. Want uh, we hebben een uh, peloton dat nauwelijks groter is dan uh, de kopgroep. Kopgroep van 32 man maar liefst. 32 man met de belangrijkste namen, die noem ik dan maar. Janus Brujkovic, de nummer 9 van de Tour. Lars Boom, Robert Geesik, de Nederlanders. TJ van Garderen, de Amerikaan die ook al in de top 10 van de Tour eindigde. Nibali, de nummer 3 van de Tour. Sylvain Chavanel, erkend aankomer uit Frankrijk. Rui Costa, winnaar van de Ronde van Zwitserland. Alejandro Valverde, Luis Leon Sanchez voor Spanje, Alexander Vinokourov en Mikel Albacini. En dan hebben we ook nog eens een keer Fabian Cancellara daarbij. Dat is gewoon een, een peloton met alle toprenners erbij. En dan kunnen die Engelsen rijden wat ze willen daarachter. Maar uh, het gat wordt niet echt heel veel kleiner, hoor, de laatste paar kilometers. We hebben nog ongeveer 20 kilometer te rijden. Laatst gemeten voorsprong was 55 seconden. En daar in het peloton hebben in ieder geval uh, de Engelsen, de Britten, de Oostenrijkers, want Bernhard IJssel draait ook vrolijk mee. Die hebben elkaar gevonden en die proberen dat gat maar dicht te krijgen. Manmoedig dat gat dicht te rijden. Maar voorlopig lukt het ze nog niet. Voorlopig kijken we nog naar die kopgroep met die voorsprong op dat peloton waar Mark Cavendish zich toch langzamerhand zenuwachtig moet gaan maken. Want hij moet zich niet alleen nerveus maken over of de kopgroep de peloton of de peloton de kopgroep wel terug gaat pakken. Maar wat er dan ook nog gaat gebeuren, want Kruipel zit daar vlak bij hem in de buurt. André Kruipel drie etappes gewonnen in de afgelopen Tour. Alle drie massasprints en die zou hem zomaar eens kunnen kloppen hier op de streep. Kevin is dus om twee redenen nerveus. Voorlopig wordt het verschil niet veel kleiner. 1 seconde eraf, 54 seconden. Want Gio, wie, wie zijn de helpers van Grijpel vandaag? Ja, hij heeft er een aantal bij zich. Maar één hele belangrijke helper. Die is al weg. Dat is Tony Martin. Bert Graaps natuurlijk. Ook een tijdrijder. Oud wereldkampioen. Die werkt daar heel hard aan kop mee. Dan heeft hij ook nog John Dekenkop. Ik denk dat hij die wil gaan gebruiken straks. In de sprint samen met Marcel Zieberg. Die trouwens nu ook al af en toe mee moet draaien. En dan heb je ze wel gehad. Dekenkop natuurlijk een hele goede sprinter. Van die Nederlandse Argo Shimano ploeg. En ook een beer van een vent. Ik denk dat hij moet onderdoen voor Grijpel zelf. Dus die afspraken bij Duitsland. Want die zullen vrij simpel zijn. Alle ballen op uh, André Grijpel en Dekenkop moest zich maar schikken in de rol van Knecht. Maar hij heeft dus nog een paar helpers. Net zo goed als uh, Mark Kevin nog een paar helpers uh, heeft. Hij is er wel eentje kwijt. Die lastpak in uh, de Tour de France. Christopher Froome, de nummer 2. Die is eraf. Bart Voskamp, we kijken naar een adembenemende finale op dit moment... waarin in, ja, gewoon land tegen land rijdt. En hier en daar wat landen, daar hebben we het al over gehad, met elkaar samenwerken. Maar als we toch eens even naar die kopgroep nu kijken... want wie kan daar, daar zitten wel een aantal namen in waarvan je zou kunnen zeggen... die kunnen zomaar wegrijden daar, hè? Ja, het zijn natuurlijk wel uh, wat toppers die er zitten... Uh, met, met Cancelar. Er wordt heel hard door de Zwitsers gereden om, uh, om Cancelar natuurlijk richting de finish te rijden. En Sanchez zit ook mee. Nou, we weten allemaal ja. dat hij in vorm is. Het zijn toch een beetje de toerrenners, denk ik, waar we het van moeten gaan verwachten. En nou, we, hebben, we, ja, hebben sorry. Sorry. we hebben in de nee. achtervolging hebben ook nog, uh, nog een andere Oostenrijker gezien. Dus uh, er wordt hier en daar nog wel een beetje gedeeld uh, ondertussen. Wij zijn met twee man uh, mee. En ineens zijn wij we weer lekker. Wij natuurlijk met dat wielrennen. Uh, hebben, hebben, hebben wij mensen, als iets van iemand moet komen is Boom dan degene die hier weg uit zou kunnen rijden als het nog zo moet. Ja, ik, ik denk dat Boom degene is die het beste in een finale of zo'n een eendagswedstrijd kan rijden op, op zo'n zo vlakke finale. En hij maakt ook nog niet uh, deel uit van de eerste kopgroep, dus ik denk dat hij de benen nog wel moet hebben om, uh, om mee te zijn. Nou ja, hij weet wie hij in de gaten moet houden, dus uh, als ik hem was zou, zou ik gokken en, uh, en me rustig houden en geest ik een beetje tempo erin laten houden. Maar wacht even, gingen wij niet voor Nicky Terpstra vandaag? Ja, maar goed, die zit nou niet mee. Dus, uh, ja, dan... hoe kan dat dan? Nou ja, goed, die, die heeft gegokt, net als Kevin Dis. dat, uh, denk ik, alles tot op het laatst teruggepakt wordt. En die wil misschien in de finale... Uh, maar dan het laatste... is het niet handig dat Gesink en Boom voor zijn. Jawel, jawel, zeker wel. Kijk, het was heel mooi geweest als Sterpstra mee, mee zat... als hij had geweten dat deze groep eventueel zou wegblijven. Ja, als je het, van tevoren... het is dus niet goed ingeschat? Nee, maar... Vooralsnog. Ik, ik denk als de groep wegblijft dat 90% van de mensen het verkeerd heeft ingeschat. Ja, nee, dat is ja, dat dus zwaar. Het is altijd uh, achteraf <laughs> makkelijk uh, bekijken. Nee, dat is ook zo. We, we, we maar we toch... moeten blij zijn, we hebben twee Nederlanders mee. Ja, ja, ja, nee, je hoort mij niet klagen. En Bart, wat dus... toch wezenlijk anders is, is bij die toeretappes... dan weet je eigenlijk dat, dat altijd het spul weer bij elkaar komt. Maar hier komen allerlei krachten los. Dat maakt toch ook zo'n dag wel weer heel mooi dat de Olympische Spelen... heel veel mensen dromen nu toch uh, hun eigen droom in dat peloton... en in die groep ervoor. Ja, absoluut. We hebben het net in het vorige stukje ook gezegd. Het zijn de Olympische Spelen één keer in de vier jaar... en dan, dan ga je toch misschien eens iets meer aan jezelf denken... Als, als in het landsbelang of als in het ploegenbelang. Dus ja, je gaat denk ik wel echt tot het einde. En dat zien we nou ook. Want ja, wie nu gaat winnen, ik weet het niet. Maar de kopgroep gaat wel kans maken. Ja, wat voor indruk maakt, maakt Wiggins op jou? Heb je daar voldoende beelden van, van kunnen zien om daar een indruk van te hebben? Ja, die, uh, dat hij volledig gaat uh, voor Kevin. Dat ja. hij zijn ziel en zaligheid erin in, uh, gaat leggen. Maar ja, uh, oogt hij fit nog? Nou, hij, ja, hij is zeker fit en hij oogt nog wel aardig. Maar ik denk dat hij, uh, dat hij nu onderhand ook wel een beetje op het einde zit. Want ze moeten nu binnen, ja, toch wel binnen 10 kilometer echt gigantisch kleiner hebben gereden. Anders denk ik uh, is het gedaan. En hij heeft natuurlijk toch een heftige week gehad na zo'n Tour... Ja, ongetwijfeld. Ik, ik mag aannemen dat hij zich zo rustig mogelijk heeft gehouden. En niet aan allerlei feesten en, en huldiging heeft uh, ontdekt. Hij lag gisteren laat in bed, maar dus Hij moest <grijf> die bel nog luiden bij de opening. Ja, in zijn vorige leven deed hij dat ook wel eens, dus daar zal <grijf> ja, hij wel tegen kunnen. <grijf> Op de, de bar, bedoel je. maar je. De slotbel deed hij dan, hè? Ja, <grijf> nee, <grijf> nu maar deed voor hij de, de laatste bel. ronde. Ja, hij had het licht uit, dat zal hij gisteren niet hebben gedaan, denk ik. Wij gaan volgen, volgen, volgen. Radio 1. Kortzomer tweets. Er wordt natuurlijk volop getwitterd. Tenminste, dat nemen wij aan over de Olympische Spelen rond voor Ja, absoluut. Ja. Na die, die Twitter-explosie gisteravond bij de opening. Over allerlei openings ditjes en datjes uh, uh, zijn nu eindelijk onze sporthelden zelf training topic. Het, wordt, uh, wordt, het is lekker verdeeld over alle sporten. Ja, het begon vanmorgen met de teleurgestelde tweets over de snel uitgeschakelde judokas. Jeroen Moren en, uh, en Birgit Ente. Gisteren liet Birgit nog enthousiast weten. Morgen wordt echt een dag om boven mezelf uit te stijgen. Helaas liep het anders. Onterecht vindt de judoka Dennis van de Geest. Hij zegt Jeroen Moren is al na één ronde klaar. Ik vind het helemaal niks, dat nieuwe systeem, waarbij je pas een herkansing krijgt vanaf de kwartfinale. En uh, Martin Klaassen die tweet, wat is judo toch een nare sport. 100 miljoen trainingsuren en na vijf minuten is het al afgelopen. Ja, en uh, dan het turnen. Epke Zonderland gaat natuurlijk wel hartstikke goed. Uh, een uh, Ingrid Weel die zegt, ah wat lief, mijn dochtertje van vijf wil na het zien van Epke ook op turnen. Ik heb het gevoel dat ze niet de enige ouder is die dit meemaakt vandaag. Lian de Vree die tweet, als ik dit zie, dan ben ik trots... dat ik een shirt heb met het gezicht van Epke op de voorkant. Oké. Okay. En hoorden we eerder al dat er veel kritiek was... op het tv-commentaar bij de openingsceremonie. Ook het turn-commentaar krijgt er nu van langs. Zo zegt Lennart Bijshuizen... Ik heb nu al genoeg van dat vreselijke turncommentaar. En Carolien van Zijl die tweet... Mijn droom om turncommentator te worden gaat bijna de prullenbak in. Wat een hysterisch geschreeuw. Maar Bas van Baer, die vindt het juist prima. Die zegt... Mooi en deskundig commentaar bij dat turnen. Veel beter dan bij het roeden. Het is ook nooit goed. En uh, alle sporten worden natuurlijk ook gestreamd op internet. Maar ja, tv-zender Nederland 1 die kan maar één sport tegelijk uitzenden. Dat, en dat leidt dan ook weer tot uh, kritiek, vooral bij turnliefhebbers. Onder meer musicaldeskundige en Epke Zonderland-fan Maurice Wijnen... die zegt, waarom moeten we op Nederland 1 nou alweer naar wielrennen kijken... als Epke nog zijn brugoefening aan het doen is? Hashtag veel. Wielrenliefhebbers reageren overigens positiever. Uh, de Vlaamse twitteraars die zitten deze middag voor de buis... om hun Kim Kleisters aan te moedigen. Die doet het ook uh, prima. En de Vlaamse econoom Geert Noels die vindt het zo'n spannende game... dat hij tweet... Deze pot tennis met Kim Kleisters is mij veel te spannend. Geef me alsjeblieft iets wat minder stressvol is. De huidige financiële markten bijvoorbeeld. En zwemmen dan? Ja, Al het nieuws daarover is op Twitter te volgen via hashtag Golden Girls. Een van hen... Uh, Inge Dekker, die, ja, we weten het al, die doet ze niet meer mee met de 100 meter vlinder. Ze twittert daar zelf over. Moeilijke beslissing, maar al mijn energie gaat nu naar de estafette. En ze bedankt ook nog wel even premier Mark Rutte... die zojuist langskwam voor gelukswensen. Hashtag wow. Maar zwemcollega Saskia de Jonge die is wat minder enthousiast. Die tweet, ja, ik had graag met meneer Rutte op de foto gewild... maar ja, ik moet een beetje aan mijn rust denken. En uh, zwemcollega uh, uh, Ren Renomi Kromowi-Jojo... die tweette vanmiddag euforisch... dat ze juist weer koningin Elisabeth gezien heeft. Ze zegt, ik was op weg naar het Olympisch dorp. Werd opeens al het verkeer stilgelegd, want de queen die ging er ook heen. Ze kwam even lunchen. Of zou ze me misschien achtervolgen? Ja, nou ja, tot slot, uh, de echte Twitter die weten wel wat de Britse koningin allemaal uitspookt. Want via at Queen underscore UK, komen we van alles van haar te weten. Dit uh, alter ego-account heeft uh, bijna een miljoen volgers. En de voorstin uh, was uh, gisteren tijdens de opening ook al druk met tweeten. En vandaag tweet ze vrolijk verder. Ze zegt... We zijn nu op Buckingham Palace begonnen met de Coalition Olympics. Vi Vicepremier Mr. Nick Kleck heeft goud gewonnen... op het onderdeel ei-op-lepel-estafette. Maar ik heb nu wel een stevige discussie met de heer Kleck... over de spelregels bij het zaklopen. Nou, dat is toch weer een leuk kijkje in de keuken op het Britse Hof, dacht ik zo. Morgen uh, meer Twitter-avonturen van de Queen en andere sporters rond half 1. Ron Verrouwen, dankjewel. We gaan snel weer wielrennen, Giro lippens Want we willen weten, die 32, zijn het er nog 32 en zitten ze er nog steeds voor? <laughs> Het zijn nog 32 en nu probeert Robert Geesink weg te rijden daar uit dat groepje. De weg gaat licht bergop. Dat is natuurlijk het terrein waar Geesink uiteindelijk zijn slag moet slaan. Maar hij komt niet weg, want een van de Noren blijft daar toch gewoon makkelijk bij hem in het wiel zitten. Ik denk dat het Noordhauk weer is die het zojuist probeerde. Of zou dit Christophe weer zijn die blijkbaar toch weer een tweede adem heeft gekregen. Want hij is een van de vroege vluchters van vandaag. In ieder geval blijft het spul daar bij elkaar. Maar we krijgen dus nu wel aanval na aanval. Zojuist dus. Lars Petter Nordhauk. Die kreeg wel een gaatje. Maar dat gaatje is snel weer gedicht door het pelotonnetje. Door het eerste peloton moet je dan zeggen van 32 man. Want dit kun je toch nauwelijks een kopgroep noemen. Ja, ze rijden aan de leiding in de wedstrijd. Dus is het een kopgroep. Laten we het daar maar bij houden. Daarachter het peloton. Laatst gemeten voorsprong. 51 seconden. We hebben minder dan 16 kilometer nog te rijden. En ik kan me zo voorstellen dat er geen kip meer bij kan aan de kant van de weg. Want die mensen die staan echt 5, 6, 7 rijen dik langs het parcours ze zien ze één keer langskomen. Oppassen oh, nu. Ja, daar gaat het mis. Huppakee, valpartij daar. Vooraan in dat peloton. En dan ben ik benieuwd. Ik geloof dat de Nederlanders er goed doorheen komen. In die kopgroep bedoel ik dan uh, dat de Nederlanders er goed doorheen komen. En dan denk ik dat Lars Boom daarachter in ieder geval in zesde wiel zit. En nou moet je attent zijn. Dit is een moment. Profiteer van de verwarring. Probeer weg te sluipen. Jules Berda nog vooraan. Uh, Boom zit erbij. De kopgroep dunt in ieder geval uit door die valpartij. Jammer, maar het ging mis. Dat zagen we op de heenweg ook. Ook in zo'n scherpe bocht dat er wat renners rechtdoor gingen. Nu ook, nu ging het uh, falikant mis. En het is nog steeds een grote groep hoor. En we zien ook dat Stuart O'Grady daar nog steeds bij zit. In dat felle geel van die Australische ploeg. Ook nog wat Spanjaarden erbij. Er is even wat uh, desorganisatie daar uh, in die groep. Nu weer een demarrage. Boom reageert, niet Boom laat gaan. Boom wil niet te veel krachten uh, verspelen in deze finale. Hij moet het slim spelen, wil hij Olympisch kampioen worden. Hier ligt een unieke kans voor een vluchter. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws, want het is half vijf. de Dion. In de Syrische stad Aleppo is het offensief begonnen van het regeringsleger... dat in de afgelopen dagen al werd verwacht. Vanochtend trokken tanks, panzerwagens en troepen de wijk binnen. Er zouden zeker 16 doden zijn gevallen, vooral regeringsmilitairen. In de afgelopen dagen waren er al beschietingen over en weer. Op de Franse snelwegen is de grootste drukte voorbij. Op het hoogtepunt rond 1 uur vanmiddag stond er 520 kilometer file. Om 4 uur was de lengte afgenomen tot zo'n 300 kilometer. Volgend weekend wordt het nog drukker op de traditionele zwarte zaterdag. Dan gaan miljoenen Fransen op vakantie. Bewoners van de huizen in de Utrechtse wijk Kanaleiland... waar asbest is geconstateerd, krijgen een extra omkostenvergoeding. Ze krijgen 100 euro per gezinslid. Bovenop de 150 euro die elk gezin al krijgt. De woningcorporatie Mitros deed die toezegging op een bijeenkomst met gedupeerde bewoners. En Oeganda kampt met een uitbraak van de dodelijke ziekte Ebola. Deze maand zijn er al 14 mensen aan de virusziekte overleden. De besmettelijke ziekte kan niet met medicijnen worden bestreden. Daardoor gaat meer dan de helft van de mensen die besmet wordt dood. Bij een Ebola-uitbraak in 2000 in Oeganda overleden meer dan 200 mensen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna twee minuten over half vijf. Vandaag is de Erben Winnemars voor de eerste keer onderweg... als speciale reporter voor Radio 1 Sportzomer. Zo bellen we eventjes waar hij op dit moment uithangt is. En We gaan naar Gio Lippens, want Gio, op zich opmerkelijk... er werd gevallen en we lagen er niet bij. Nou ja, we zaten er wel achter hoor, want Robert Geesink, hij viel niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik zie hem daar inderdaad blijven staan. Terwijl wij een herhaling te zien krijgen van die valpartij. Het was Fabian Cancelara die iets te relaxed die bocht instuurde. Het ging nog niet eens zo verschrikkelijk hard. Maar hij kon de bocht niet houden en schoof onherroepelijk naar buiten. Hij is hard gevallen hoor. Je ziet het aan zijn rechterarm. Die hangt daar een beetje als een slap vleugeltje hangt hij langs zijn lichaam. Hij kan het stuur niet eens vastpakken met die arm. En ik denk dat Cancelara nu toch ook wel een kruis kan zetten door de Olympische... Typische tijdrit van komende woensdag. Dat zal hij waarschijnlijk veel erger vinden dan de valpartij in deze wedstrijd. Cancelara dus ingelopen inmiddels door het peloton. Zit wel weer op de fiets. Maar Geesink zat daar dus achter en werd geblokkeerd door die val van Cancellara. Lars Boom stuurde er wel goed omheen. Toen was het Kolopnev die in de aanval ging. Maar Kolopnev die uiteindelijk niet wegblijft. En nu kijk ik weer naar Cancelara, Die zijn rechterarm ja inderdaad een beetje op de knie laten rusten. Het gaat niet goed met die arm van Cancellara. Hij zegt ook tegen de Kamer ga nou maar weg. Laat me nou maar alleen. Ik kan me dat voorstellen. Hij wil dit toch graag even in zijn eentje verwerken. Fabian Cancellara, niet alleen de wegrit gaat naar de vaantjes, maar ook de Olympische tijdrit is uit beeld. Bart Voskamp, onze analist vandaag. Uh, Bart, nou, een, een valpartij, Tom zei het al, de Nederlanders kwamen er goed vanaf. Uh, we hadden het over uh, het, het decor, het Britse decor, wat zo anders is dan, uh, dan we gewend zijn. Wat ook opvalt, er zijn helemaal geen wagens, hè? Geen, geen ploegleiders, geen bondscoaches in de buurt. Nee, dat, dat maakt het sowieso anders. En die hele communicatie is anders. Ja, goed, ik ben er wel een voorstander van om de sport zo zuiver mogelijk te houden. Dus de oortjes zijn er ook niet. En dan, ja, dan, dan blijkt gewoon dat iedereen wel een beetje in verwarring is. Ik heb in het begin van de koers zelfs een renner gezien, een Belg... die naar de auto ging om een papiertje op te halen met namen erop... om te weten wie er weg waren. Ja, nu komt het er ook op aan dat je een beetje alert bent van voren... dat je weet wie er weg springen. En dat je het moet inschatten van ja, wanneer moeten we achtervolgen en hoe snel. Dus het maakt de sport, het maakt de sport er wel mooier op, moet ik, moet ik zeggen. Want we hadden het net al even over Terp die in dat tweede peloton zit. En Lars Boom, Geesink zitten vooraan. Die kunnen dus niet meer met elkaar communiceren. Nee, nee, goed, uh, Lars Boom die, uh, ik, die heb ik net zien rijden en die heeft zijn kopje altijd zo mooi vier omhoog uh, op zijn Vlaams. Dus dat betekent dat hij wel goed is. En je zag ook dat Geesink probeerde de boel in gang te houden, probeerde groepjes los te maken en de snelheid erin houden. Dus dat zal nu de tactiek zijn. De, dat de kaarten ze... worden nu op Lars Boom gezet? Ja goed, uh, komen ze terug dan zit Terfstra natuurlijk nog goed, want die heeft nog niks hoeven doen. Maar ze gaan natuurlijk nu echt, echt voor Boom, want uh, dat is toch iets meer de afmaker in dit geheel. Nou waren wij in de tour heel enthousiast als er een Spanjaard goed reed, omdat hij dan in een shirtje reed waarvan we dachten dat het misschien ook nog een soort Nederlander was. Maar die, Spanjaard, die Spanjaarden vandaag zijn ook actief. Hè? Ja, die Spanjaarden die zijn altijd goed in sport hè? en het voetballen en met fietsen. En uh, ja, als, als ik naar vooruit mag kijken, die Sanchez bijvoorbeeld, die Spanjaard, ja, die, die gaat echt goed zijn straks in de, straks in de finale. Dus zijn boom is een slimme renner, dus ik neem aan dat hij zo slim is om dat zelf te bedenken en die Spanjaard in de gaten te houden. Maar stel dat wij nou met deze groep of een deel van deze groep aankomen. Uh, Stuart O'Grady heeft zijn allerbeste tijd misschien gehad. Maar heeft die dan toch ook een mooie kans? Nou, denk het niet. De scherpte van uh, O'Grady is er vanaf. Die heeft uh, al gelijk in de eerste ontsnapping gezeten. Daar heeft hij natuurlijk al heel veel werk gedaan. Uh, dus ik verwacht niet dat hij nog echt uh, een goede finale kan rijden. Gio Lippens, we doen het even zonder uh, tourtune, natuurlijk. <laughs> Ook al zou die er wel mooi bij passen volgens mij. Of gaan ik we het toch doen zeggen. zo? Oh, we gaan ja, het gewoon doen, hoor. joh. We gaan, ah, dat doen we gewoon. Het lijkt ja. me hartstikke leuk. Ik kijk, bij deze ik afgesproken. Naar... Ja, gaan we doen. Ik zie nu trouwens Tom Bonen die op achterstand uh, rijdt. Ik ben benieuwd wat daar gebeurd is. Uh, heeft hij een uh, pechgevalletje gehad? Peloton op 56 seconden van de leiders minder dan 10 kilometer nog te rijden. En dan is één ding het Vista voor die kopgroep. Kijk nou niet te veel naar elkaar. Want dat doen ze op dit moment wel hoor. Je ziet Lars Boom ook heel duidelijk, weer zo'n mooi woord hè, linkerballen. Maar je ziet hem inderdaad zo'n beetje links en rechts kijken. Laat de anderen maar de kastanjes uit het vuur halen. Zoals André Grifko die nu het gat weer dichtrijdt Met de man die probeert weg te rijden daar. Dat is Jacob Vogelsang. Die probeert daar uit de kopgroep weg te rijden. En Boom ja, voorlopig verspeelt hij nog niet al te veel krachten. Voor zover dat kan als je in de kopgroep zit. Maar Boom, ja het is echt een unieke kans hoor. Als die straks in die laatste kilometers kan wegrijden. Ik kan me nog een Tour de France herinneren afgelopen jaar dat hij een gaatje had met het uh, peloton. Maar toen hadden we nog een compleet jagend peloton met al die sprinters erachter zitten. Toen kreeg hij de kans niet. Werd hij twee kilometer voor de streep teruggepakt. Maar nu met deze uitgedunde groep die uit 32 man bestond lijkt het me toch mogelijk dat je daaruit uh, weg kan rijden. Weer een demarrage daar uh, vooraan in dat uh, peloton. In die kopgroep moet ik zeggen. En uh, dat lijkt wel weer kans van slagen te hebben want daarachter valt het een beetje stil. Daar kijken ze weer naar elkaar. Het is nu een spervuur aan demarages. We zijn in de buitenwijken van Londen. De finale is begonnen. Het Voskamp, de finale is echt begonnen. Hoe groot moet die teleurstelling zijn? Want die massa's Britten langs de kant. die zullen toch al een hoop gedacht hebben. maar niet dat ze zo'n hele groep zonder Britten. als eerste langs zagen komen. Hè? Nee, nou, die Britten hebben natuurlijk voor puur de kaart Cavendish getrokken en terecht. Dus die zijn bij, elke, die zijn bij geen demarage meegegaan. En die zijn uh, keurig bij, uh, bij hun kopman gebleven. En elke keer langzaam terugrijden. Maar er zijn zoveel kopgroepen en ook met name grote kopgroepen geweest. Ja, die pak je niet zomaar terug. Kijk, drie, vier man. Die kun je rustig laten zwemmen. En die sterven een hele mooie dood. Maar als er, als er ja, in dit geval een mannetje of dertig weg is, ja... Dat heb je niet zomaar terug met een paar achtervolgers. Maar even over die tactiek van die Britten. Want die hebben in feite de toertactiek... we hebben niet de flits meegenomen... maar zijn wel, de toertactiek hebben ze doorgetrokken, zeg maar. Iedereen wist toch dat ze dit zouden doen. Dit, dit is toch ook wel een beetje doorzichtig. Dit, dit, dit, dit koersverloop kun je toch ook wel een beetje bedenken? Jawel, maar je weet nooit hoeveel ik ga uh, gaan wegrijden. En op zo'n klimmetje, ja, soms springt er vijf man weg, zeven man, negen man of twaalf man weg. Ja, dan is er nog niet zoveel uh, aan de hand. Maar je moet inderdaad je afvragen als er 30 man weg zit, ja, dat je dan misschien iets meer gas moet geven om het gat dicht te rijden. Maar als Kevin dus op het klimmetje roept van ho. Ja, je mag hem er ook niet afrijden. Dus ja. want, wa, want was dat eigenlijk ook het enige moment waar het kon gebeuren? Dat, dat ze erop uit zouden draaien dat het geen massasprint gaat worden? Tuurlijk, de koers hard maken. Dat betekent vanaf, uh, vanaf kilometer 1 erin vliegen. Zodat die Engelsen gewoon uh, langzaam één voor één opgebrand zouden. En we hebben al gezien, Froome uh, is, is niet de eerste de beste. Maar ja, die zal wel weg uit het treintje. En dan krijgen ze dan geluk van, uh, van een paar Oostenrijkers. Maar volgens mij is ze daar ook alweer eentje van weg. Dus er blijven er niet zoveel over. Alhoewel... Ja. Van voren moeten ze niet gaan twijfelen. Want 50 seconden is ook zo weer helemaal dicht gereden. Ja, In, in, in 6-7 kilometer. Ja, nou ja, goed, we, we hebben nu weer mensen die wegspringen. Dat is dan uh, uh, goed voor, goed voor Lars Bo. Maar goed, dan zal Geesink misschien nog wel een keer de boel in gang moeten trekken. Dat, dat het de springplank wordt. Want ja, als je twee, drie man laat lopen en dat wordt ook weer 30 seconden. Ja, dan spring je er niet meer naartoe. Dus het, het, het moet een beetje in gang houden worden, de Geesink. Dus die heeft een hele schone taak. Als hij nog kan, hè? want het valt niet mee. We gaan snel naar Gio, want ze hebben er ook 240 kilometer ruim op zitten. Gio, wie kunnen er nog? En zijn er mensen weg nu? Ja, twee mannen kunnen het nog. Uh, Alexander Vinokourov uh, daar in het, uh, in het uh, lichtblauw en uh, Roberto Ouran die daar uh, bij zit. Dat was ook een van die mannen in die kopgroep. Ik had hem nog niet eens uh, genoemd. De Colombiaan, die uh, ja, waarvan we weten gewoon al jarenlang dat het een uh, geweldig uh, talent is, dat hij veel kan. Hij kan ook uh, goed klimmen. Zat niet in de Tour de France dit jaar dus. Misschien wel fris begonnen aan de Olympische Spelen. Vino Kurov, natuurlijk, wel in de Tour. Maar die hebben een gaatje hoor. Met dat achtervolgende groepje. Met die eerste groep in de grote groep in de wedstrijd. Met daarbij nog Lars Boom. Boom die echt nog geen meter te veel heeft gefietst. Nog geen trap te veel heeft gedaan. En nou kijken we naar het peloton. Bradley Wiggins die daar rijdt. Maar waar rijdt hij dan? Ik wil het wel eens even graag in perspectief zien. Rijdt hij daar aan de kop? Nee, hij rijdt aan de staart van het peloton. Dan is het gebeurd. 54 seconden was het verschil tussen de kopgroep en het peloton. Ik denk niet dat. ...dat de peloton, dat Cavendish, nog in de buurt gaat komen. Hoewel, bij hem weet je het maar nooit. Denk maar aan la Gagliade. Een van die laatste etappes in de Tour de France. Toen hij nog de sprong maakt over Luis Leon Sanchez heen. Nou ja, dan moet hij nu een enorme sprong gaan maken. Maar ik acht hem tot alles in staat, hoor. Mark Cavendish. Maar voorlopig stokt het daar in de achtervolging. Want de toerwinnaar heeft de achtervolging moeten staken. Alexander Vinokourov en Rigoberto Oran in de straten van Londen, in de streets of Londen. En dat groepje daarachter, dat zit nog wel op schootsafstand hoor. Het verschil is een meter of 200, maar dan moeten ze wel gaan samenwerken daarachter. Maar als ze dat niet doen, dan komen ze er nooit meer bij. Wat is het verschil? Het peloton rijdt in ieder geval op 53 seconden. We hebben nog 4,5 kilometer te koersen. wordt wel lastiger en lastiger. Je ziet het aan het gezicht van Alexander Vinokorov. natuurlijk een oude krijger, een man die. Vele oorlogen doorstaan hij heeft vaak, uh, ja, geleden heeft hij in zijn carrière. Maar ook prachtige overwinningen geboekt natuurlijk. Twee jaar eruit geweest vanwege een uh, dopingschossing. En dan maakt hij een gebaar in de richting van Oeran van neem nou overman. Maar die Columbiaan, die blijft daar in zijn wiel plakken. Dat is slecht voor deze twee vluchters. Ze praten met elkaar. Ja, Oeran, misschien heb je wat geld over voor deze overwinning. Maar daar komen de achtervolgers al aan. Het gat is nu teruggebracht tot een uh, meter of 150. En het is vogelzang die probeert erachteraan. Ze hebben nog steeds een gaatje hoor. Het is net alsof die achtervolgers denken van ah, we gaan het niet helemaal dichtrijden, rijden. Want als ik het doe, dan ben ik geklopt in de sprint. Dan kom ik er niet meer overheen. Dat is toch jammer? Want dat betekent dat je helemaal geen kans maakt op de zilveren en op de gouden medaille. In deze Olympische Spelen. En nu kijk ik weer naar de kop van het peloton. Waar het tempo weliswaar hoog gehouden wordt. Maar het is echt geen georganiseerde jacht meer hoor. Het is er maar eentje uit Engeland die daar aan de kop rijdt. Met een mannetje van Duitsland erachteraan. Nee, Kevin is, Ja jongen, je zult het zelf moeten doen want je komt er op deze manier nooit meer bij Achter kijken ze vooral naar elkaar. Achter is het geen georganiseerde achtervolging meer. En dan heb ik het over de eerste achtervolgers. Op de plaatsen 3 tot en met, nou wat zal het zijn, 25-30. We weten dat Fabian Cancellara daar weg is gevallen. Letterlijk uit die achtervolgende groep. En we weten dat twee mannen nog steeds op kop rijden: Rigoberto Oran en Alexander Vinokourov. Minder dan 2,2 kilometer nog te gaan. De bouwen worden hoger, de wegen worden breder en uh, daar in die achtervolging, ja, dan zie je ze denken, je ziet de Australiërs naar voren komen. Natuurlijk, Matthew Goss, stel dat het toch nog op een sprint aankomt, dan zit hij er in ieder geval bij. André Grijpel zit daar ook redelijk vooraan. Kevin is daar met dat kleine lijf, dat kleine mannetje, zit er ook midden voor in het uh, peloton. Maar dan moeten ze het gat dichtrijden en ik denk dat deze twee mannen, Alexander Vinokourov en Rico Bertel straks om de Olympische titel gaan sprinten. Want het gat is groot, achter hun is de weg leeg. Er wordt ook gekeken. Nu gaat Lars Boom denk ik wel mee hoor. Want in een scherpe bocht wordt er aan de voorkant gedemarreerd. En proberen er nog renners achter deze twee aan te komen. De twee leiders in de wedstrijd. Die een behoorlijk gat hebben hoor. We rijden nu echt in het centrum van Londen. Langs die prachtige standbeelden. Langs al die mooie gebouwen. Publiek echt. Rij dik aan de kant van de weg. Een fantastische entourage is het hier. Ze zijn al onder de boog van de laatste kilometer door. En ze kunnen proberen wat ze willen erachter. Maar bij deze twee... Komen ze niet meer of ze moeten stilvallen? We krijgen zo meteen de sprint. Inmiddels zijn ze toch in de buurt van de mall gekomen. En dan moet het hier gaan gebeuren. Dan kijken we, dan zien we ze straks voorbij Buckingham Palace komen. Daar in de verte, daar komen ze. Vijf uur en 45 minuten zitten de mannen op de fiets. Het is Oeran en Vino Kurov die 500 meter nog te rijden hebben. En zij mogen gaan sprinten. Oeran, die zal dat toch nooit in zijn leven hebben gedacht. De man die op 26 januari 1987 in Oerau in Colombia. Ja, werd geboren. Hij rijdt ook voor Team Sky, maar heeft het karretje van uh, Mark Cavendish toch mee in de poep gereden. Uh, hij sprint niet eens meer. Daar gaat Fina of Uran, hoe kun je zo stom zijn? Kijk naar de linkerkant van de weg. En daar ging Vinokourov aan de rechterkant van de weg. En die zit inmiddels op de mal in de laatste 100 meter. En Alexander Vinokourov vindt hier de Olympische titel. Alexander Vinokourov, wat een knap staaltje. Wat een nu van deze man uit Kazachstan. Vinokourov voor Rigoberto Uran. Dat is de uitslag hier. En dan wordt er daarachter nog gesprint. En dan is het Christophe de Noor die daar als derde over de streep komt. Maar Alexander Vinokourov wordt Olympisch kampioen 2012. Dat zal hij toch nooit hebben Gedacht. Vorig jaar gevallen uit de toer. Het leek einde carrière. Been gebroken. Bovenbeen gebroken. En dan toch nog terugkomen. En dan nu winnen. Wat doet hij dat geweldig? Nu gaat het peloton sprinten. Maar het gaat nergens meer om. Want we hebben al zoveel mensen over de streep gehad. Hier gaan we kijken. Wie gaat daar de sprint winnen? Krijgen we dat nog te zien? We krijgen het te zien. Even kijken hoor. Dan is het toch maar. Nee, het is Grijpel die daar de sprint wint. Grijpel wint de sprint van het achtervolgende peloton. Op dikke minuut van Alexander Vinokourov. Vinokourov heeft goud. Dan is het Oeran met bronzen. Oh, hij kan het bijna niet geloven, Alexander Vinokourov. Kijk eens even daar. Hij zit er op de fiets. Wordt gefeliciteerd door een van de ploeggenoten. Ja, nu kan hij de vuistballen. Wat een geweldig staaltje van afmaken was dat. En wat een stomme fout van Rigoberto Oeran. Oeran wint zilver, maar verliest goud. Kazachstan heeft de eerste gouden medaille binnen Bart Voskamp. Phew, wat een finale. Ja, dat bedenk je toch niet. Iemand die eigenlijk wilde stoppen met fietsen... toch weer begint en eigenlijk in de Tour nog probeert een etappe te winnen... uit alle macht de laatste rit. Hij zat elke dag mee en dat dat niet lukt. En dan op de Olympische Spelen dat je, dat je gewoon Olympisch kampioen wordt. Dat is, dat 38 is toch, jaar? Dat is toch een mooi verhaal, ondanks de twee jaar schorsing... vind ik het toch echt wel een, een, mooi, een mooi verhaal dat je zoveel karakter hebt... dat je dat gewoon zo graag wil, dat je er alles aan doet... en dat je dat gewoon behaalt. Dat is echt super mooi. De Nederlanders, euh, ik denk dat ze niet meer konden. Is dat een, dan bedoel ik nu niet in negatief, maar in positieve zin. Gewoon, de, de kaarsjes waren op langzamerhand. Ja, ik, ik moet dat denken, haast. Want ik heb wel Geesink enorm zijn best moeten doen. Goed, die kon ook niet meer. Om te proberen dat gat uh, dicht te rijden. En de boel in gang te houden. Dus ja, die heeft er echt zijn best voor gedaan. Dus ik had de hoop toen die twee weg waren. Ik denk, nou ja, als Boom nog even wacht en hij wacht een goed moment af... dan kan hij er nog proberen naartoe te springen. Nou, dat hij dat niet heeft gedaan. Uh, kun je denken, dat gokt hij misschien van... ja, oké, okay, ik haal het misschien niet... Ik, ik, ik pak mijn zekerheid. Ik probeer voor brons te gaan. Maar ik moet de sprint nog terugkijken. Maar volgens mij komt hij daar ook behoorlijk tekort. Dus ik denk goed gereden. Maar ja, helaas niet goed genoeg om voor de medailles te gaan. Maar wel een hele mooie koers gereden als, als land prachtige koers, prachtige Olympisch kampioen ook. Eh, toch ook even over de verliezers, want eh, Groot-Brittannië, eh, wij zitten er hier middenin, we kunnen nu niet naar buiten kijken, het studiootje, maar er het is was veel... eigenlijk al een beetje op gerekend. Hè. Hij stond al genoteerd. Daar moet de dreun toch wel enorm zijn, want ze dachten na nou vorige week natuurlijk even dat het hele wielrennen van hun was. Hè? Nou, Ik ben heel blij dat hij het niet is geworden, niet om de persoon, de ploeg of het land, maar het zou de sport zo voorspelbaar maken dat je bij wijze van spreken niet meer gaat kijken, omdat de winnaar vooraf bekend is. Nou, nu dachten we dat de winnaar bekend was. Maar is het toch niet gebleken. Dus het maakt de sport wel weer uh, leuk en uh, onvoorspelbaar. En als we nog even naar de zilveren medaille gaan. Oeran, uh, Gio Lippens noemde het net een, een stomme fout. Hij keek om en, en toen was het echt een, een makkie voor Fino Kurov. Ja, het leek net alsof hij in eerste instantie hem liet gaan. Van, nou goed, ik ben blij dat ik tweede word, want ik heb de benen niet meer. Ja, dan gaat hij toch nog aan en dan blijft hij een beetje hangen. Dus ja, ik denk wel dat Fianne of de beste was. Maar hij had zeker in zijn wiel over de streep kunnen komen. Want dit was wel een hele domme actie. Ja, is dat onervarenheid? Nou ja, die jongen loopt toch ook al even mee. Dus kijk, als je zoiets doet en uh, iemand moet, komt uit jouw wiel... of je hebt het overzicht niet, ga je aan één kant van de weg rijden. Maar je gaat niet uh, gewoon zo'n lange periode niet naar je tegenstander kijken. Ja, dan ben je gewoon vijf meter kwijt... En die maak je niet meer goed. Deze Uran uh, zal toch wel heel blij zijn uh, met zilver. Vino Kurov is toch wel een soort uh, kroon op ook wel een hele grote en natuurlijk ook een hier en daar wat uh, bedoezelde carrière. Maar een groot wielrenner is hij wel, hè? Ja, ik zie het maar zo dat hij uh, eigenlijk zijn carrière heeft gemaakt na zijn schorsing. En laten we ervan uitgaan dat hij, uh, dat hij na zijn schorsing de boel netjes heeft opgepakt. En daar heeft hij nog, uh, uh, uh, luikbassenakeluik heeft hij nog gewonnen. En je, je, je merkte gewoon hem, de, wat ik al zei, de laatste dagen in de Tour was hij zo agressief en zo fel. In elke ontsnapping wilde hij mee zijn. Nou goed, dat, dat, dit is de laatste keer dat hij dat kon. En op de Spelen en je doet het en je gaat stoppen. Nou, het is geweldig. Bart Voskamp, wij waren blij dat je weer bij ons was vanmiddag. Ja, het was niet helemaal samen, maar toch een beetje. Nee, we hebben je gemist hier, maar, maar uh, ook maar weer maar niet. geen medaille, Bart. Nee, volgende keer beter. Geen medaille. Dank je wel. Dankjewel. Yesterday man Chris Andrews en uh, ja, winnen hoort bij de Olympische Spelen. Maar wij kijken ook nog in de wat nabeelden naar Fabian Cancellara. En dan zie je toch dat verliezen ook bij de Olympische Spelen. Hij lijkt erg veel last van zijn sleutelbeen te hebben. Dat moet later duidelijk worden. Maar de emotie van de verliezer uh, werd hier ook nog wel even heel mooi in beeld gebracht. Dan gaan wij naar iemand die die emoties natuurlijk maar al te goed kent. Erwin Wennemars. Hij is uh, deze Spelen onze speciale verslaggever. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij loopt deze spelen voor ons rond om mooie verhalen ja. uh, op te tekenen rond Nederlandse deelnemers. W waar ja. ben jij vandaag geweest? Of waar ben je nu? Nou, ik, heb, ik ben op dit moment ben ik bij het uh, onderdeel eventing. Ja, dat is dus dressuur, dat is cross country. En dat is, uh, dat is springen. En vandaag moet Tim Lips, die moet, uh, de, moet de, de dressuur rijden. En ik heb net al even met hem, met hem gegeten. Hij zag hem nog heel erg, uh, van twee uur voor de wedstrijd... Dat deed hij uh, gewoon met jou? Ja, hij was gewoon heel erg Heel erg heel goed. Erg, heel erg, ik was eigenlijk op zoek naar Anki. ik kwam hem tegen en ik heb hem even met hem gesproken. Hij zag er heel erg ontspannen uit en hij had er gewoon echt heel erg echt veel, veel, veel zin in. Maar wat ook heel leuk was, ja, kijk, Tim moet nog komen, maar vanochtend ben, uh, uh, ben ik bij de turnen geweest. Dat vond ik wel heel erg spannend. Want uh, Epke Zonderland, dat weten we natuurlijk allemaal, die moet dan eerst een, een kwalificatienummer eigenlijk oefenen. En je moet ja. gewoon zo goed mogelijk turnen dan, hè? Ja, maar vanochtend was het eigenlijk, uh, ik, ik, ik ging naar het turnen toe en ik liep daar tegen Herre Zonderland aan, dat is de, de, de broer van Edke. Ja. En uh, uh, ja, ze waren gespannen, ik zag Wente, ze spannend, ik ben samen met ik, en ik heb samen met, met Herre heb ik naar de wedstrijd gekeken. En toen zei Herre ook wel, dat, dat, dat begreep ik heel goed, dat eigenlijk die kwalificatie misschien nog wat spannender is dan die, dan, dan die finale. Je kunt in die kwalificatie, dan moet je dus eigenlijk heel goed zijn, maar je moet ook weer niet te veel risico's nemen dat je alles, alles, alles verliest. Dus dat is een hele onnatuurlijke, een onnatuurlijk iets voor een topsport. Dat willen meteen alles uithalen, alle risico's nemen. Dat kun je wel doen, maar dan is er ook het gevaar bij dat je er bij de finale helemaal niet bij bent. En ik zat echt vooraan, ik zat 15 meter van Etke af en ik heb samen, samen met heren heren gekeken en ik, en ik vond het zo bijzonder. Hij was zo gespannen en je zag de spanning ook over, ook over en je zag ook. Op het moment dat het goed ging, hè, of in ieder geval goed genoeg om, om, om, om die snaal te halen, zag je ook dat die spanning van hem afviel. En, uh, en daar was ik bij. Dat vond ik een heel bijzonder moment. Dus turnen, eventing en ga je straks weer naar het zwemmen? Nou, ik, ik weet het niet, maar ik vind het echt fantastisch. En ook, ook hè, even terugkomen op het, die O2 Arena. Nou, dat was wat een, wat een stadion, wat een ambiance, wat geweldig. En dan denk je dat, dat mooi, ik kan het mooie kan niet, maar dan ga je vanmiddag naar het event toe. Ah. Het is toch niet te geloven man, wat je hier allemaal ziet. Ga maar lekker hier doorgenieten, bracht, Erben. Want we bracht, moeten zo de naar de de het nieuwste. Ja, ga maar lekker maar mooi. Ga maar genieten. Nou. We horen je heel veel. Vanavond ook alweer in de uitzending. Dank je wel. Nou. Tot straks. Veel plezier. En wie ook zat te genieten was Gio Lippens... van een prachtige finale bij uh, het wielrennen op de weg. Bij de mannen Gio. Uh, jij hebt nog even de officiële uitslag voor ons. Zeker. En uh, inderdaad een geweldige koers. Hoor. Een van de mooiste koersen die we de laatste tijd uh, gezien hebben. Fantastische kampioenschapswedstrijd. Zoals het vier jaar geleden toen Samuel Sanchez op de muur in Peking won... Toen was het ook een geweldige koers. Wat dat betreft is de Olympische wegkoers steeds meer in status gestegen. En ook in spanning en sensatie. Vino Kurov dus de winnaar. Rigoberto Uram keek de verkeerde kant op. Daar kun je van alles van denken trouwens hoor. Want natuurlijk die theorieën die hoor je natuurlijk ook om je heen. Heeft Vino misschien wel geld geboden dat Uram bewust de verkeerde kant op keek. Je zult het nooit te horen krijgen of misschien een aantal jaren later. In elk geval liet hij zich kinderlijk kloppen door Vino Kurov. Hij kwam wel in dezelfde tijd over de streep. Dan op de derde plek. Ik noemde hem al. Alexander... Christophe, de Noorse sprinter. Hij finishte op 8 seconden als eerste van die achtervolgende groep. Voor Taylor, Finney, Lagoutin, Ogredi, Roelans, Rast, Paulini en Jack Bauer. Dat is de top 10. Lars Boom net op de 11e plaats. Net buiten de top 10. Wel in dezelfde tijd uh, natuurlijk. En dan kijk ik nog even verder naar beneden of ik daar ook nog Robert Geesink uh, tegenkom. Die kom ik inderdaad tegen op de 23e plaats. Ook op 8 seconden van de winnaar van Alexander Vinokorov. En nou, nog snel even aan Willemijn Hoeberg uh, vragen. Met het zomerse weer, de afkoeling. Uh, hoe staat het ervoor? En wat mogen we nog verwachten dit weekend, Willemijn? Um, in Nederland eigenlijk uh, weinig bijzonderheden. Er zijn af en toe wat buitjes. Maar het grootste deel van de avondnacht en ook morgen overdag gaat droog verlopen. En, ja, het is niet zo warm meer. Hè? Dus het gaat of 18, uh, 19? Dat zit er voor morgen in de verwachting. Londen, uh, wij vinden het een stuk lekkerder weer. Het was hier een beetje benauwd. Vandaag eigenlijk een prachtige dag met wielrennen. Morgen hebben we de Marian Vosdag. Uh, regenbanden of uh, sliks? Nee. <lacht> nou, ze starten rond een uur of één, heb ik begrepen. Ja. En juist tijdens de start uh, kunnen er echt wel een aantal buien vallen. Tot een uur of vier ongeveer. Dus ja, nou, nou, dat uh, geeft wel genoeg antwoord, uh, denk dat ik. Dat geeft genoeg antwoord. De regenbanden. Uh, volgende keer doen we het weer wat uitgebreider. Maar de Olympische uh, finale van de wegwedstrijd ging ons een beetje voor. Lekker, we gaan spannend. eruit hè, voor het nieuws. Dankjewel voor het weer. Mooi weer gewenst En <lacht> we gaan naar het nieuws van vijf uur. Het EK voetbal. Hele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 VP Roos zomergasten. Morgen met Micha Wertheim op Nederland 2 om kwart over acht. Dit is Radio 1.